Zes uur. NTO Radio 1. Met Wigger Hemmer. Goedenavond, zometeen het vervolg van het debat op rechts, WNL-opiniemakers. En daarin hebben we het dan over schokkende politiecijfers. Ieder uur is een agent het slachtoffer van een geweldsincident. Ieder uur, normaal doen, respectvol. Steeds meer mensen kunnen dat niet opbrengen, oog in oog met hun diener. Wat gaat hier allemaal mis? We hebben het er zo over met de gasten Jacqueline Macbouli... Ronald van Raak en opiniemaker Jean Domen. Nu eerst het nieuws van 6 uur gelezen door dat twijfel ik even. Jan van de Putten. Jan van de wel. Goedenavond. Jan. De politie heeft een vermoedelijke schutter en twee handlangers opgepakt voor de liquidatie in Amsterdam-Noord vanaf afgelopen donderdag. Er zijn ook twee handlangers dus gearresteerd. Donderdag werd op de NDSM-werf in Amsterdam de broer van Nabil B doodgeschoten. B is de kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd in het proces tegen de Mokromafia. Politie wordt Politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek drie verdachten dus nu opgepakt. Wie is de vermoedelijke schutter? Ja, dat is uh, vermoedelijk uh, de 41-jarige man die uh, uh, vrijdag is aangehouden. Uh, aan de hand van uh, DNA-onderzoek en, uh, en dat hij voorkwam in de DNA-databank... de haarscherpe uh, foto's en het opsporingsonderzoek door de regionale recherche heeft geleid... Uh, dat we die man daar in veel hebben aangekost. En de andere twee die zijn uh, vannacht en uh, vanochtend uh, aangehouden. Uh, eentje op de snelweg uh, bij, uh, bij Rijswijk en eentje in het, uh, in het Westland... En die worden verdacht van betrokkenheid bij het incident en wapenbezit. De wapens die in beslag genomen zijn, is daar ook het wapen bij waar vermoedelijk mee geschoten is? Nou, gaan we, uiteraard gaan we daar onderzoek naar doen. En de wapens die we aangetroffen hebben, die worden natuurlijk sowieso onderzocht of die bij dat dodelijk schietincident betrokken zijn geweest. Maar ook mogelijk bij andere schietincidenten, om te kijken of wij hier ook nog andere zaken mee op kunnen lossen. Verwacht u nog meer arrestaties? Uh, zeg nooit, nooit. Het onderzoek is nog in uh, volle gang. Uh, nu zijn er uh, drie aanhoudingen geweest... kort nadat het incident heeft plaatsgevonden. En mogelijk dat er nog meer aanhoudingen volgen. Is de familie van die kroongetuigen in dat Mokro-verhaal... Uh, is die familie nu veiliger, denkt u? Uh, dat is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. We hebben ze in ieder geval uh, geïnformeerd... Uh, dat wij uh, die drie verdachten hebben aangehouden. En uh, voor wat betreft... Uh, we beveiliging en bescherming. Dat uh, die verantwoordelijkheid ligt bij het Openbaar Ministerie. Dus daar kan ik u verder niks over zeggen. Dank, Frans Zuiderhoek van de politie. Veel Catalaanse vlaggen voor het Vredespaleis in Den Haag vanmiddag. Ruim honderd demonstranten eisten de vrijlating van de Catalaanse politici die gevangen zitten na het illegale onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar. Volgens de actievoerders kijkt de rest van Europa toe hoe Spanje de mensenrechten schendt. Karin Alberts doet verslag. Mijn naam is Karma Almarza. En u staat hier met enkele tientallen mensen voor het Vredespaleis. Waar demonstreert u voor? We demonstreren voor de politische gevangenen... die in, uh, zowel in Catalonia en uh, uh, nou, uh, Puigdemont in uh, Duitsland gevangenen, onterecht gevangenen zijn. Hier hebben we vrouw met een postertje in haar hand. En daar staat op... Daar staat op... En dat betekent vrijheid voor de politieke gevangenen. Ik heb een Catalaanse vader en een Nederlandse moeder. Ik denk altijd maar zo, de Europese Unie is opgericht voor de bescherming van minderheden, voor de vrijheid van meningsuiting en om politieke processen democratisch te laten verlopen. En we staan erbij, we kijken ernaar en iedereen weet dat wat er in Spanje gebeurt niet democratisch is. aan iedereen is... zorg dat die politieke gevangenen vrij komen. Want het kan echt niet dat in 2018... in Europa... er mensen vastzitten... vanwege hun politieke opvattingen. En eerlijk gezegd... voor het zeg maar, verwezenlijken op een vreedzame manier... van hun verkiezingsprogramma. Het is absurd wat er in Spanje gebeurt. Op de algemene begraafplaats van Diepenheim in Overijssel zijn graven vernield. Cerken zijn omvergeschopt en afdekplaten kapot gegooid. En ook zijn planten uit een oorlogsgraf gerukt. De doden die vanmorgen werden gevonden in een huis in Nieuwe-Pekela zijn de bewoners, zegt de politie. De stoffelijke overschotten van de man en de vrouw zijn naar het UMCG in Groningen gebracht voor verder onderzoek naar de doodsoorzaak. In Cambridge is een besloten herdenking gehouden voor geleerde Stephen Hawking, die op 14 maart overleed. Er waren 500 genodigden. Onder andere acteur Eddie Redmayne, die een Oscar kreeg voor zijn filmrol als Hawking, hield een toespraak. Het NOS Journaal.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 Minister van Nieuwenhuizen noemt het ongelooflijk en schandalig... dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt... en levens van andere mensen op het spel zet. Juist van professionals, hè, zoals de vrachtwagenchauffeurs... zou je mogen verwachten dat ze verantwoordelijk gedrag laten zien... en uh, niet dronken achter het stuur kruipen. Wat kunt u daartegen doen? Nou ja, Het is natuurlijk gewoon al verboden. Maar ik heb onlangs ook met collega Grapperhuis van Justitie... een uh, aanpak naar de Kamer gestuurd... om hier uh, ja, strenger tegenop te kunnen treden, zwaardere straffen... Eerder het rijbewijs afnemen, want er moet echt meer gebeuren. Er zijn ideeën in het verleden geweest om voor professionele chauffeurs... of voor vrachtwagenchauffeurs, om daar een alcoholslot voor in te stellen. Zou dat een oplossing kunnen zijn bijvoorbeeld? Nou ja, ik wil wel met de sector om de tafel. Ik zit daar toch binnenkort mee aan tafel. Om ook te kijken of we hier nog meer aan kunnen doen. Ze staan overal in Nederland. De vrolijke, kleurrijke beelden van kunstenaar Jan Snoek. Vandaag maakte zijn familie bekend dat Snoek is overleden. Hij was 91. Bekend zijn onder meer de bedden van keramiek... voor het West-Einde ziekenhuis in Den Haag. Ik praat verder over zijn werk met de Haagse kunstenares Berry Holslag. Jan Snoek was haar eerste docent. Mevrouw Holslag, was hij zelf net zo vrolijk als zijn werk? Uh, nou, dat was een heel uh, enabel mens. En uh, heel vriendelijk... Uh... Uh, vrolijk zou, zou ik niet zo uh, durven te zeggen, maar uh, iemand met een hele positieve blik uh, op, het, uh, op het leven, dat wel, dat geloof ik wel. En dat komt dan terug in zijn werk? Jazeker, zijn werk is uh, natuurlijk abstract, maar het is uh, ook tegelijkertijd heel erg toegankelijk. Want uh, ondanks dat abstract, zie je ziet wat het voorstelt. Je ziet in een uh, abstracte vorm en zit een uh, figuur. Of een lopende figuur, of, of iemand die nadenkt, of, of in rust is. Het zijn allemaal soort uh, mannetjes, figuurtjes die ergens mee bezig zijn. En, uh, maar dan in abstracte vorm en heel kleurrijk. Ja, Heeft hij wel eens verteld waarom hij het zo deed? Waarom maakte hij die dingen? Uh, nou ja, het is natuurlijk een, een, een stijl die je uh, als kunstenaar ontwikkelt. Uh, ik heb les van hem gehad uh, op, de, op de Vrije Academie. Ja, dat is eigenlijk mijn eerste Leraar, nou ja, leraar, vroeger werd dat begeleider genoemd op de Vrije Academie in Den Haag. En, uh, ja, hij was heel enthousiast altijd over het materiaal. Hij heeft, ik moet zeggen, dat hij ook uh, het keramiek, dus dat is waar zijn beelden van gemaakt zijn, waar hij mee werkt. Ja. Dat hij dat ook uh, een beetje op de kaart heeft gezet, uh, wat betreft de kunst in de publieke ruimte. Hij heeft dat eigenlijk uit de hoek van de decoratieve kunst gehaald en de toegepaste kunst. Ja. Daar kunnen we hem dankbaar voor zijn. En ik ben heel blij dat, er, dat hij zoveel heeft nagelaten... dat wij dus in, in jaren en, en tientallen jaren kunnen genieten nog van zijn werk. Het was wel een pionier als ik uw verhalen zo hoor. vind ik wel. Ja, ik, ik vind hem wel een ja, iconisch werk. Dat kan je wel zeggen, ja. Berry Holslag. Dank voor uw terugblik op de overleden beeldhouwer Jan Snoek. U krijgt het weer nog om bijna 9 over 6. Wolkenvelden vanavond en vannacht wat regen. Ook morgen bewolkt en regen of motregen. Alleen in het noorden droog en later ook in het westen droog. En het wordt morgen 5 tot 9 graden. Dit is de reis van jouw toekomst. De trein rijdt twee keer zo hard... en is op afstand realtime te repareren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 Ontdek het op vodafone.nl NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wiger Hemmer en opiniemaker Jean Doume. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. We zijn al begonnen om half zes. Dat betekent dat we doorgaan tot half zeven. Nog twintig minuten debat te gaan op deze zender. Uh, debat onder andere over uh, de kwestie. Ja, die gaat over de politie. Uh, de politie heeft ieder uur, ieder uur maar liefst te maken... met uitingen van agressie en geweld. En daarom vind ik het heel mooi dat u er bent, Sjandome. Opinie maken, maar ook dat u er bent, Jacqueline Magbouli. Want u bent uh, nou, in het verleden ook agent geweest. U liep op de straat in Amsterdam geloof ik. Hè? Ja, uh, in de jaren negentig nog. Um, ja, hoe was dat trouwens toe in de jaren negentig? Nou, ik, ja, uh, dat was ook voor mij heel heftig. Ik kwam uit uh, Beverwijk, of kom uit Bevenwijk, ja. Rijkenzee. En uh, redelijk beschermd opgegroeid. En uh, ik had altijd geleerd van: uh, goh, uh, zoals je zelf behandeld of zoals je zelf behandeld wil worden, zo behandel je een ander ook. En ik weet nog mijn allereerste opdracht die ik kreeg. Dan moest ik naar een paar, uh, weet ik veel, een paar jongetjes die aan het voetballen waren, overlast hadden. En ik stap de politieauto uit. En met mijn hele naïviteit zei ik, uh, goeiedag, jongens. En uh, uh, nou, toen kreeg ik een paar scheldwoorden terug. Ik heb ze voor de uitzending ja, tegen je verteld, maar dat zal ik hier niet doen. En ik dacht, oh oh, oh, oh, oh, je was 21 echt. Ik dacht, wat is dit nou? Ja. Wat een agressie uh, alleen al op de stof die ik draag. Ja, want u werd uitgeschonden voor een woord dat uh, uh, ruimt op moer. Um, Ronald <laughs> van Raak, u bent Zo. Tweede Kamerlid voor uh, de SP. Ja. En u bent ook woordvoerder als het gaat ook, hè, over uh, de politie. Zo is het. Um, ieder uur, want dat zei ik net ook, is een nieuw geval... geval van geweld tegen politieagenten. Zowel verbaal als fysiek worden ze belaagd tijdens hun werkzaamheden. Zo blijkt dat jaarcijfers deze week naar buiten gekomen van de politie. Agent Damien die moet erop uit tijdens nieuwjaarsnacht... en is een vechtpartij in het centrum van Leiden. We springen uit de auto om, uh, om de, de vechtpartij te doen stoppen. Maar voordat ik het wist uh, kwam iemand op mijn kant op... en uh, was het één uh, een, een trap uh, raak en lag ik op de grond. Ja, mijn been is uh, gebroken, mijn scheenbeen en mijn kuitbeen... Een dubbele beenfractuur. En bij de breuk is mijn slagader verkneld geraakt. En mijn uh, zenuw in mijn voet uh, gescheurd of beschadigd. Nou, wat te doen tegen hufters die hun agressie botvieren op dienders? Want hoe lang wordt al wel niet gezegd. Zero tolerance, keihard aanpakken. Maar degene die keihard aanpakken, die staan aan de verkeerde kant. Want ASO's, die pakken de politie keihard aan. Dat is de niet te verkroppen werkelijkheid. Daarover kunt u ook mee discussiëren. Gebruik daarvoor de hashtag WNL op Twitter. Of stuur een bericht naar de NPO Radio 1 app. Even de cijfers met u doornemen. Jean Domen, opiniemaker. Neeg, ruim de, 9000 meldingen. Meldingen, het kunnen nog veel meer zijn. Maar meldingen in 2017. Uh, 175 zijn dat er per week. Dat zijn er dus 25 per dag, ieder uur één. Van verbaal of fysiek geweld. Waar we dus net damien over hoorden. Wist u dat het zo de spuigaten uitliep? Nee, ik vind die getallen... Schokend. Maar ik denk dat het breed in onze maatschappij zit. Want het gaat niet alleen om politieagenten. Het gaat om brandweerlieden. Het gaat om ambulancebroeders. Maar het gaat ook om mensen in het onderwijs. Die uh, steeds agressiever worden bejegend. En uh, die, die krijgen dan misschien geen klap. Maar een kort geding aan hun broek. Als ze besluiten nemen waar ouders het niet mee eens zijn. Dus er zit iets. Hè. Aan de ene kant hebben we die, die redelijk vrijgevochte samenleving. Van mensen die mondig zijn. Die niet zomaar dingen pikken. En dat je kritisch staat tegenover een overheid. Daar zullen we het allemaal wel mee eens zijn. Maar dat uit zich in onbeschoft en aasociaal gedrag. Dus ik denk dat we daarin te ver zijn doorgeschoten. Mm. Waar zit volgens u het pijnpunt, Jacqueline MacPoly? Uh, het pijnpunt in de aanpak of in uh, uh, waarom het... het ontstaat? Ja, hoe, hoe komt dit? Dat we met nou ja, deze zijn... Dat agenten dit allemaal Ik denk inderdaad dat mensen honden geworden. Uh, uh, uh, uh, uh, vroeger was de politieman en uh, nou ja, wie hadden we nog meer in het dorp... ...die waren echt uh, uh, bijna god. En ik zeg niet dat dat goed is en dat we daar naartoe terug moeten... Maar um, dat is wel veranderd. Mensen denken dat ze veel inspraak hebben over alles en uh, nog wat. Dat hebben ze natuurlijk ook voorzelfsprekend. Maar wel in de formele lijnen en niet direct op straat. Um, en dat mondt uh, regelmatig uit uh, in agressie, veel agressie. Want u, bent, uh, u, u was agent, maar u bent nog steeds adviseur... als het gaat om openbare orde en veiligheid. Hè? Ja, dat klopt. Wat is uw advies aan die agenten die nou gewoon dagelijks de straat op gaan... en weten dat ze zomaar weer het slachtoffer kunnen worden... zoals Damien het slachtoffer werd? Um, ik heb thuis een, een, een... Mijn man is ook uh, agent, zeg maar. Oh, dus uh, ik adviseer hem regelmatig. Niet vanuit mijn hmm. functie, maar gewoon omdat ik het fijn vind... Hmm. dat hij weer ongeschonden thuis komt. Oh. En dat is hem uh, zeker heel vaak niet gelukt. Um, vertel er eens over. Want hoe kwam hij dan? wat maakte hij mee? Nou, hij uh, heeft in een van zijn eerste diensten... werd met deze knie uh, tussen zijn boven- en onderbeen uitgetrapt. Zo, uh, uh, zo begon het, zeg maar, op het Leidsplein. Nee. En uh, uh, drie keer vuurwapen uh, tegen zijn hoofd gehad. Um, um, vechten hier, vechten daar. En hij is nog steeds agent? Hij heeft, uh, ja, hij is inmiddels 54 nog steeds agent in de operatie. Mm. Wel PTSS, vanzelfsprekend. Uh, van want dat vanzelfsprekend. kan niet anders. Ja. Dat hoort u Sorry? dus gewoon bij. Nee, Posttraumatisch ja, stress er bij. Ja. hoort u ja. bij als je agent wil worden. Ronald van Raak, u hoort het. Ja, u voert al lang het woordvoerderschap over deze zaken, de ja. politie. U, ik, ik kan me voorstellen dat u langzamerhand ook een beetje moedeloos en rateloos wordt. Ja, je ziet dat er heel veel ingeteerd wordt op de loyaliteit van agenten. En dat heeft te maken met het aantal agenten. Uh, het aantal collega's, de middelen waar ze mee moeten werken. Maar ook dit, hoe er met ze wordt uh, omgegaan. Uh, ik, heb, ik heb ook van dichtbij gezien uh, wat er met agenten gebeurt als het slachtoffer worden van geweld en buiten de politieorganisatie wordt soms gedacht van ja dat hoort erbij als je politieagent bent ja dan heb je te maken met, met geweld maar dat is niet zo um, een ander ding is ook dat binnen die politieorganisatie zelf er in het verleden veel meer aandacht was voor agenten die met geweld te maken hebben gekregen uh, maar daar is ook op, op die ondersteuning is heel veel bezuinigd en dat leidt er ook toe dat uh, agenten die in de problemen zitten die uh, stoornissen hebben of die uh, ergens een financiële vergoeding moeten krijgen ook binnen die ...die organisatie minder steun krijgen dan uh, het geval was. Ja, maar dan, dan is het dus al misgegaan. En ja, de nou, vraag is dus, waarom gaat het zo verschrikkelijk? Ja, mis? je ziet in onze samenleving uh, dat mensen vinden regels heel belangrijk... ...maar een steeds grotere groep mensen vindt dat die regels voor hen niet meer gelden. Uh, en alles wat publiek is, dat daar, daar wordt weinig respect voor opgebracht. Of dat nou brandweer is, of ambulance, of politie. En zeker als het drank in het spel is, ja, dan lijkt het soms zo... dan mag je je maar van alles veroordelen. En ik vind het heel belangrijk dat wij als politiek uitspreken... dat we dat niet accepteren. Dat we ook laten zien dat het onze mensen zijn... en van onze mensen blijf je af. Maar dat zal ook gevolgen moeten hebben voor uh, bestraffing. Dat als je een agent aanpakt, bespuugt, uitscheldt of geweld gebruikt, dat je altijd wordt aangepakt, dat er altijd aangifte wordt gedaan. En als je dronken bent, dat dan niet wordt gezegd, ja, dat is, een, uh, dat is een omstandigheid waardoor je minder straf krijgt. Nee, dat moet een omstandigheid uh, zijn zou, waardoor je meer straf krijgt. Zou uw man dat inderdaad geholpen hebben, Jacqueline McCrugge? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het een heel mooi politiek verhaal. en uh, ja, Ik ben ook daarnaast politica. Uh, maar zo werkt het natuurlijk niet. Uh, in de nee, maar zou het wel zo moeten werken? Nou, in de praktijk is het zo dat uh, ja, aangifte, iedereen doet aangifte, uh, uh, de slachtofferzorg voor politiemensen is wel beter geworden in de afgelopen 25 jaar. Dat kan ik zeker wel zeggen. Um, uh, maar wat ik mis is de opvolging door het OM. En daar, gaat het daar zit capaciteitskort. Mm. daar ja. gebeurt het niet. Maar ook dus we, hebben allemaal, in de politie we hebben allemaal hele bezuift, mooie he? uh, verhalen over hoe het beter moet. En we tolereren het niet en het mag niet, want het vinden nee. we al 100 jaar. Ik maar die klap, opvolging ja, moet ik er ik komen. Ik klap met mijn oren. We weten dit al... Uh... Al sinds het begin van de eeuw. Dit is helemaal geen nieuw probleem. Nee. Dit is het, het lijkt alleen maar erger te worden. Ja, waarom nu die cijfers zijn ieder uur eenmaal ja, Maar Waarom agent wordt dat niet aangepakt? Waarom tolereren we dit? Waarom, ik bedoel, ik herinner me als uh, jongeman, zo in 1980 in Oostenrijk, daar reed een fietser uh, door het rood. En uh, die werd vervolgens door een agent staande gehouden, kreeg een oorvijgen mocht er door fietsen. Nou, dat, dat willen we ook niet. Nee, maar een, um, ja, want als die agent hier in Nederland een oorvijgen nee, heeft, precies. zit hij in de beklaging. Ja, en hè? dat lijkt mij dus ook. Wat ik hoor en ik zie, is dat agent ook steeds voorzichtiger worden, Want voor Voordat je het weet zit jij in het beklaagde bankje in Nederland. Nou, ik heb wel... Um, uh, uh, social media speelt een rol mm -hmm. nu natuurlijk. Dus ik zeg thuis altijd liever als lafaard over de Twitter... dan uh, uh, als uh, held uh, met gebroken benen en armen. Ja. Dus ga gewoon weg. En, uh, uh, weet je, ja, maar dat kan je het panacee toch niet zijn? Ronald van Raak, als ja. we straks agenten op straat hebben... die dan maar gewoon weggaan. Ja. Omdat ze niet nou, gefilmd dat willen zal worden. Je niet. Kijk, ja, weet je, mag ik even opnemen voor de agenten? Die doen dat natuurlijk niet. Hè? Mm. Maar um, ja, bent je bent gaat adviseur. een andere afweging maken. Ja, u bent adviseur... En dit ja. is uw advies, ga maar weg. Wel. Nee, ik nee, merk dat wel, zeg ik, niet. ik merk ja. wel dat binnen de politie... Kijk, agenten hebben er heel veel aan om hier uh, uh, met elkaar over te hebben. Uh, en en ook weten dat hun leidinggevende hen altijd steunt. En ik merk wel van de politiebonden, maar ook van de agenten zelf... dat ze niet altijd die steun meer vinden. Er zijn dat altijd uh, uh, mm -hmm. mensen geweest op wie ze een beroep konden doen. Die zijn grotendeels wegbezuinigd. Mm. Uh, ze worden, door de roosterdruk worden mensen die uh, slachtoffer zijn geworden van geweld... Uh, veel te snel weer gedwongen om toch weer aan het werk te gaan, omdat de roosters nog eenmaal gevuld moeten worden. Uh, dus binnen die politieorganisatie moeten we veel verbeteren. Maar ik vind er ook een taak is van de politiek dat wij duidelijk maken dat dit onze mensen zijn. En van onze mensen blijf je af. En op het moment dat je dat wel doet, moet je daar nooit mee weg kunnen komen. En als er een probleem zit bij het OM, dan moet dat opgelost worden. Dit is niet zomaar dat je zegt van ja, maar dat kost meer geld en dat is vervelend. Nee, dit is de basis van onze rechtsstaat. Ja, maar we, Toch even, voordat ja. u uh, de mm -hmm. weg vervolgt, Jean Dome. Mm -hmm. we krijgen veel reacties op Twitter. Twitter, dit leeft in de samenleving. Uh, even een paar reacties eruit pikken. Via uh, hashtag WNL kunt u dus meediscussiëren. discussiëren. Um, Bodevinaat is uh, degene die reageert op Twitter. Ik weet niet of dat de naam is, maakt het niet in uit. De agent of hulpverlener molesteren is altijd, altijd twee jaar gevangenisstraf zonder aftrek. Sommige zaken willen wij gewoon weg niet oplossen. Of de volgende die zegt, als het gezag in de plenaire zaal al niet wordt gerespecteerd. Waar moet het goede voorbeeld dan vandaan komen? Dus u wordt eigenlijk ook als voorbeeld gesteld. Als politicus Ronald van Raak. En dan als ze iets doen, wordt er gelijk een aanklacht ingediend. Er zijn heel veel mensen nee. die zich dus storen, nee. Sjandome. En u ook. Er zijn mensen die het roerend met u eens zijn. Aan ja, het, het gebrek aan respect in die zin... Voor de hey, het moet gewoon glashelder zijn. Op het moment zak. dat je met je fikken aan een agent komt, moet je gewoon de bak in. En uh, wat mij betreft, vroeger ruime tijd. Ik weet dat dat populair om repressieve dingen te zeggen, maar ik wil anders ook niet weten hoe je dat gezag maar kan herstellen. Op. En het moet ook snel gebeuren. Je moet onmiddellijk opgepakt, snel recht ja. en de baan. Want dat is ook vaak gebeurd. Er zijn jongeren die uh, ge gebruiken geweld tegen een agent. Uh, dan worden ze opgepakt, maar de zaak loopt nog. Uh, ze worden vrijgelaten en diezelfde wijkagent komt diezelfde jongens uh, uh, een paar dagen later weer tegen. En dan loopt er en dan nee. nou, loopt er wel een onderzoek, maar dan heeft het allemaal veel te lang geduurd. Vind, nou, want, want u u bent uh, u, u zit in de Tweede Kamer. Daar kunt u spijkers met koppen slaan. U kunt wat voor elkaar krijgen, gelukkig maar. Ja. Maar uh, en wij klaarblijkelijk... werken ook hier nauw samen met de bonden, uh, de politiebonden die dit aangekaart hebben. Ja. Maar uh, welke partijen zijn daarvoor voor gewoon direct de bak in als je dit doet? Nou, het gaat erom dat je vervolgt. Dat je mensen niet laat lopen. Het is aan de rechter nee. om die straf op te leggen. Maar hè, als er een probleem zit bij het OM, dan moet dat probleem worden opgelost. En wat je ziet is dat er in de politieorganisatie juist ook heel veel bezuinigd is op het ondersteunen van die agenten die hiermee te maken hebben. En dat het bij het OM en in de justitiële keten ook ontzettend veel bezuinigd is. Want het zijn niet alleen de aangiftes van burgers die blijven liggen. Het zijn ook de aangiftes van agenten maar zelf. Dat is de achterkant natuurlijk. Hè? Ja. ja dat is de achterkant van het probleem. En gaat u dan, wandelt u eens even naar de voorkant, want wat ziet ja, u daar dan? Ja, ja, ik, euh, nou ja, de samenleving is gewoon veranderd. Weet je, wij zijn anders, wij zijn directer geworden. We denken dat we uh, recht hebben op alles en wel onmiddellijk. Ja. Uh, uh, ik denk dat daar een heel groot probleem in zit. Dus als jij je bejegend voelt, omdat jij een bonnetje krijgt... voor weet ik het wat. Hè. Uh, stel dat dat vreselijk onterecht is of je bent wel echt onheus bejegend Daar zijn daar wegen voor, maar mensen willen onmiddellijk meteen een ja. punt maken. En dat is een herwaardering van de publieke zaak. En ja, dat maar daar iets... praat u natuurlijk ook al zo lang ja, over. Hoe maar laat dan het... wordt, kijk, op een moment dat je alles wat publiek is... Uh, uh, uh, uh, verdacht maakt, dan mm. gaan mensen zich daar ook uh, uh, naar gedragen als je niet op past. Wie maakt de, de publieke zaak verdacht? Nou, alles wat publiek is, uh, is slecht. Uh, er wordt voortdurend geklaagd over agenten dat, agenten dit en agenten zus en agenten zo. Terwijl ik ken eigenlijk heel veel bijna alle agenten die ik spreek dat zijn mensen die blauw bloed hebben en de, die hebben een die doen dat werk uit idealisme ja ik, u, u schreef u dat ook schreef dat ook een paar keer. Hè? mensen met blauw bloed in een opiniestuk van nu de post online wees eens aardig voor een agent maar dat was de meer ja. kijk nou eens de sp een partij die erom bekend staat dat ze heel veel kritiek op regeringen heeft hè op eenvolgende regeringen ook nooit deel uit heeft gemaakt van de coalitie eigenlijk door die hè, de, de, de tegenpartij van van, van de afgelopen of van, van vroeger moeten we zeggen hè, de hem tegen ik bedoel, dat draagt toch ook bij aan een cultuur en mensen zeggen: Ja, ik vertrouw die overheid en dat gezag niet. Ik bedoel, is dan niet eigenlijk nee. de sp-mentaliteit een onderdeel van dat probleem? Nee, ik heb ontzettend veel kritiek op de Politieke aansturing van de politie op de managers bij de politie. De mensen die daar ingevlogen worden zonder dat ze blauw bloed hebben. Maar wat mm. ik, zolang ik woord voor de politie ben. Mm. Uh, altijd samen met de politieagenten gestreden. Bijvoorbeeld nu ook weer over de pensioenleeftijd. Hè. Je ziet dat agenten straks moeten gaan doorwerken tot 67, 68, 69, 70. Ja, Dat is ook gewoon een gebrek aan respect vanuit de politiek voor agenten. Ja, maar, ja Dat mm. zouden ze eventueel makkelijk kunnen. Als ze niet dagelijks dus worden geconfronteerd. Met die met die, met die verbale agressie en ja. fysieke agressie. Nog een voorbeeld. Wim ja. Hermans, die is agent in Venlo. Hij moet naar het ziekenhuis. De melding is deze. Er ligt een man die gezopen heeft en drugs heeft gebruikt. Die is behandeld op de eerste hulp. Keurig behandeld. Door schatten van mensen. En hij heeft als dankbetuiging voor die keurige mensen... die schatten van mensen, die verplegers... alles kort en klein geslagen, omdat hij weigert naar huis te gaan. Ongelooflijk, ja, joh. Ja. ja, dan gaan we hem horen, denk ik. Ik pak hem onder zijn oksels om hem op zijn beentjes te zetten tot uh, samen naar buiten te lopen. Op dat moment draait hij zich om en krijg hij een gerichte kratentrap met kracht oh, naar zo. mijn neus. Die zie ik aankomen, gelukkig, die kan ik afveren. En toen begint hij met, uh, als een idioot te slaan. Ja. En toen heb ik, uh, op dat moment heb ik getwijfeld als ik mijn pistool kan, dan pak ik mijn pistool en schiet hij hem hier kapot in de... En ja, volgens de politie is de maat nu echt vol, hebben we ook vaker gehoord. En dat leidt tot de volgende conclusie van woordvoerder van de politie, Ruud Verkuilen. Kom op jongens, Ruud Iedereen Verkuilen. denkt, dit zijn wel de jongetjes uit de achterstandswijken uh, die dit uh, doen. Maar het blijkt ook gewoon, degene die op weg is naar zijn werk, uh, uh, in de auto zit de app op zijn telefoon, aan de kant wordt gezet. En uh, ja. op dat moment uh, zeg maar losgaat. Maar als we hier echt iets aan willen doen... dan zullen we als samenleving daar een goed debat aan met elkaar over moeten voeren. En niet alleen uh, in de politiek. Maar dat zullen we gewoon aan de keukentafel moeten doen. Ja, u, u wordt daar toch... u reageert met handgebaren. Een dan goed wat. debat. Ja, jongens, dat gaat het oplossen. Wat ik zou willen weten is... die, die, die, die, die, die, die proleet die daar, die meneer Hermans uh, uh, aanviel in het ziekenhuis... wat heeft hij nou voor straf gehad? Dat vertelt het verhaal ja. niet, maar ik geloof... Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen. Maar ik heb zoveel twijfels over de manier waarop die man vervolgens bestraft is. Veel geweld gebeurt ook door, wat dan heel netjes, verwaarde personen, dat zijn gewoon gekken, worden genoemd. Je ja. ziet ook dat door het, uh, veel bezuinigingen op de GGZ, veel instellingen zijn gesloten. Ik sprak met een agent. Ik loop ook wel eens nachts mee, ook in Amsterdam met de politie. En die vertelde mij over een man die in één maand tijd 40 keer was opgepakt. Waar agenten verschrikkelijk veel werk mee hebben. Eén maand 40 keer opgepakt. Twee keer per dag. En die man die zorgt voor ongelooflijk overlijk veel overlast en uh, agressie en dat heeft er ook mee te maken. Ja, als ze dan bij een GGZ instelling komen, zeggen die GGZ instellingen deze meneer is niet gek genoeg. Uh, die wordt weer weggestuurd omdat er daar geen plekken meer zijn. Maar ja, die agenten die weten ook. We laten hem nu vrij, maar over een paar uur dan wordt er weer gebeld en heeft iedereen weer een hoop werk mee. U knikt uh, uh, Jacqueline Maekboeli, want deze gekte is dus voor u zo herkenbaar. Ja, dat is gewoon uh, dagelijkse kost zeg maar en daar is ook heel weinig in veranderd, uh, ondanks alle goede bedoelingen vanuit de zorg. Uh, wat je ziet is uh, dat de zorg naar het... Uh, uh, want je moet mensen van hun vrijheid beroven, zeg maar. Hè, wat politiemensen doen bij arresteren... Uh, mm. moeten zij dat doen uh, bij uh, hoe heet dat? Uh, bij het opnemen. En dat ze daar hele grote twijfels over hebben... en daar heel veel afstand van... ja, oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Kan allemaal niet, dus ga maar weer. Nou, en dan gaan de kasten weer uit het raam. Of, de, uh, uh, mm. ja, of ja, iemand is weer agressief. Gewoon een GGZ-instelling. ja, gewoon niet mm. op straat te zijn. Ja. ja, of moeten mensen in plaats van een GGZ-instelling... iets vaker de gevangenis in, Domen. Nou ja, kijk, nee. uh, ja, als, als mensen echt ziek zijn, dan is dat ja. denk ik niet de oplossing. Nee, maar ik, het probleem zit er wel in dat te veel mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners en tegen agenten, daar toch mee wegkomen op dit moment. Ja, en laat ook niet vergeten, het is natuurlijk inderdaad vreselijk uh, bezuinigd op de, op de zorg. En agenten, zeg ik altijd, uh, die zijn uh, 24-7 zijn ze er. Ze zijn gratis, hè, voor een hele hoop mensen, ja. denken dat. Hè. Ze zijn gratis, een beetje... Als anderen falen, heeft de politie een probleem. Ja, precies. Ja. Maar goed, is dit ja. uiteindelijk dus een opvoeding? Ik bedoel, uh, je moet je kinderen bijbrengen. Dat je respect hebt voor gezag. En dat je er misschien wel mee oneens bent. Maar dat je niet keer gaat tegen die mensen. Geen geweld gebruikt. En dus ja, de ultieme conclusie is dus... Heel veel mensen in dit land kunnen niet meer opvoeden. Nee, dan slecht opgevoed. Ja. Of zijn al slecht opgevoed. <laughs> Goed, dat is een duistere ja, ja, ja, uh, conclusie. Ja. Uh, vlak voor Pasen, want Heel we gaan wel Pasen in. En ik wil u ja. desalniettemin hele fijne paasdagen wensen. zeg ik ja. tegen u. Jacqueline ja. Makbouli, Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP. En Jean Domen, opiniemaker. Uh, ik verwijs u graag naar uh, paas zondag. Morgen dus. Dan is er een uh, nou, speciale um, WNL op zondag. Half tien, NPO 1. Leuke gasten. De man met de mooiste naam van Nederland. Dat is Eppo van Nispen tot Zevenaar. Kijk, Hij is de nieuwe o, directeur van Beeld en Geluid. Staatssecretaris van Justitie. Politie- en Veiligheid Mark Harbers, volkskansjournalist Anna van der Bremen... die schreef een boek over Ivanka Trump. En strafpleitie Ines Weski en kunstexpert Frank Welkenhuizen... die gaan het hebben over de Nederlandse kunstenaar Escher... zo dadelijk langs de lijn. Nu eerst het nieuws van half zeven. NPO Radio 1. Jeroen Tsepkema. In een haven in het westen van Jemen zijn enkele pakhuizen met hulpgoederen in vlammen opgegaan. Het vuur zou zijn ontstaan door kortsluiting. In de pakhuizen lagen voedsel, brandstof en honderdduizenden matrassen voor Jemenieten die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. De politie heeft de vermoedelijke schutter opgepakt van de liquidatie in Amsterdam-Noord. De man van de 41 werd gisteravond gearresteerd aan de hand van bewakingsbeelden en DNA. Vannacht en vanochtend zijn ook twee mede verdachten aangehouden. In Rotterdam is het bombardement op Delfshaven in 1943 herdacht. Amerikaanse bommenwerpers verwoesten toen per ongeluk een groot deel van de wijk. Meer dan 400 mensen kwamen om. En in Cambridge is een besloten herdenking gehouden voor Stephen Hawking... die op 14 maart overleed. Er waren 500 genodigden. Onder andere acteur Eddie Redmayne, die Hawking speelde in een film, hield een toespraak. Dat waren de hoofdpunten. Dan nu het weer. Gerrit Himstra. Er trekken stevige buien over het land. Vooral het midden en zuiden. Er kan ook plaatselijk onweer of hagel bij voorkomen. En ook vanavond en vannacht dan hebben we met die buien te maken. In het noorden opklaringen. De temperatuur die varieert van plus 5 in het zuidwesten tot plus 1 in het noordoosten van het land. Morgenochtend begint de dag met plaatselijk regen. Het noorden en het westen hebben overwegend droog weer. In de loop van de ochtend trekt de neerslag al weg naar het zuidoosten... en in de middag is het dan op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. In het zuiden en zuidoosten blijft het wel bewolkt... en daar zou ook nog een enkele bui kunnen zijn. Temperatuur morgen maximumwaarde van zo'n 5 graden op de wadden... tot plaatselijk 10 graden in het zuiden van het land. Noord-het-noordwesten wind, matig, windkracht 3 tot 4. En maandag, pas maandag is het bewolkt en vooral in de westelijke helft van het land is het regenachtig weer. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Na maandag gaat de temperatuur omhoog, dinsdag en woensdag een graad of 15, wel wisselend weer, af en toe regen, maar ook opklaringen. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, een voetbalavond in Langs de Lijn die 4,5 uur duurt. Omdat er twee wedstrijden op dit moment beginnen, zijn we er al om half zeven. Twee van de drie ploegen die een degradatiestrijd verkeren, die spelen vanavond. Sparta doet dat op bezoek bij Pex Zwolle, Amal of Saroglu. Ja, en Pex Wolle is uitstekend begonnen aan die wedstrijd... want staat al met 1-0 voor doelpunt na 1 minuut en 8 seconden gemaakt... door Younes Mokhtar na een voorzet van de andere Younes. Namli vanaf de rechterkant knikte hij binnen in de verre hoek. Pek Sparta na 1 minuut dus al... Tjoh, doe maar. Wat een begin. In ro en, uh, Roda speelt ook een uitduel in Arnhem. Speelt de ploeg tegen Vitesse. En hier is de wedstrijd wat rustiger begonnen, nog 0-0. Roda, dat is het vecht tegen degradatie. Vitesse speelt nog voor Europees voetbal. De Vitesse is met tafs niet fit genoeg om te starten. Hij wordt vervangen door Castaño's en bij Roda dezelfde elf... na de overwinning op Nac Breda. Het is nog 0-0 na drie minuten hier in Arnhem. Zei Nico Wans, ja. Wat de resultaten van Sparta en Roda waard zijn... dat weten we natuurlijk morgen pas echt, want speelt FC Twente tegen VVV. Later vanavond de kop lopen, PSV is met thuis tegen Nac Breda... en ook een kwart voor negen, Ado Den Haag tegen AZ... en Willem 2 tegen FC Utrecht. En dan in Duitsland een topper met de aanstaande kampioen Bayern München tegen Borussia Dortmund. Die wedstrijd wordt gevolgd door Richard van der Made. Vanavond kan het nog niet voor Bayern München kampioen worden in Duitsland. Het verschil met de achtervolgers is natuurlijk gigantisch groot. Maar Schalke won vanmiddag met 2-0 van Freiburg. Nu de eerste kans in de derde minuut voor Dortmund Allianz Arena. Volgepakt met 75.000 toeschouwers. En alsof dat nog niet genoeg is... hoort u ook nog de tweede playoff-wedstrijd in de halve finale van het Korfbal. Die gaat tussen Fortuna en PKC. Dat duel begint om 8 uur. Lekker begin allemaal, voor jou tenminste wat de wedstrijd betreft. Voor, ik denk dat de Spartanen er iets anders over denken, maar toch. Ja, het begint vooral voor Peck heel lekker, denk ik. Die staan 1-0 voor, we hebben nu 5 minuten gespeeld. En het had al 2-0 moeten staan eigenlijk. Want net na de goal van Mokhtar, na 1 minuut en 8 seconden. Dus kreeg de spits vanavond, dat is Pjotr-Parsisek. Een enorme kans op de 2-0. Dook op. Alleen voor doelman Hoed van Sparta. Maar schoot de bal tegen het lichaam van die Duitse doelman op. Daarom staat het hier nog maar 1-0. Maar Sparta dus wat slap begonnen. Ja, die goal kwam voort uit een hele goede actie van Younes Namli. Die creëerde het allemaal zelf. Halverwege de helft van Sparta hield hij een paar Spartanen bezig. Speelde hij de bal af op een ploeggenoot. Kreeg hij hem terug. Gaf hij ook nog eens een hele goede voorzet die Namli. Die door Mokhtar tot niet de allerbeste kopper op de Nederlandse velden. Heel uitgekiend werd binnengekopt in de verre hoek. Hoed was uh, geklopt. En dus staat Peck met 1-0 voor. Peck dat twee weken geleden op dit veld nog uh, verloor in die spectaculaire wedstrijd van uh, een andere Rotterdamse club van Feyenoord met 4-3. Parsisek die maakte nog twee late goals waardoor Peck nog uh, terugkwam in die wedstrijd en al bijna een resultaat over wist te houden aan dat duel. Maar dat lukte net niet. Parsisek heeft aan die wedstrijd waarbij hij dus twee keer scoorde wel een basisplaats overgehouden Want John van Schip heeft gezegd deze week, ik ga nu een paar wedstrijden gewoon spelen met Parsisek in de punt van de avond het is altijd het al de hele zoeken bij Pek. Wie is nou de beste spits in deze selectie? Maar nu mag de Pool het dus weer proberen. De Poolse Nederlander Piotr Passisek, die in de punt van de avond staat daar bij Peck. Dat nu even moet oppassen omdat er daar wat gebeurt. Maar bij jou, Richard, gebeurt er nog iets veel belangrijkers. Het is 1-0 voor Bayern München in die prachtige wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Robert Lewandowski maakte hem al na vijf minuten voor de ploeg van Joep Heinkes. Bayern kan dus nog geen kampioen worden, maar het moet natuurlijk allemaal wel heel erg raar lopen. Wil dat allemaal misschien dan over een weekje niet doorgaan en Bayern ontketend in de openingsfase. Mooie steekbal van Thomas Müller. Het zijn allemaal hele grote namen die aan de aftrap staan bij Bayern. En de 24ste goal in de Borussia van de pool Robert Lewandowski. Bayern dus op 1-0 tegen Dortmund. Pek tegen Sparta allemaal. 1-0 voor Pek. Dat dus even moest oppassen nadat er een bal wat lastig werd teruggespeeld op Diederik Boer. De doelman, Maar dat liep allemaal goed af voor de ploeg van John van Schip. Nelom nu voor Sparta. Die mag gooien. Sparta dat ongewijzigd speelt. Als je kijkt naar het duel met Ajax. Twee weken terug. Ook al zo'n spectaculaire wedstrijd. Die Sparta met 5-2 verloor. Dik Advocaat intussen woedend. Het heeft in totaal zeven minuten geduurd. Terwijl ik hem voor het eerst zie ijsberen. Maar na een minuut is dat waarschijnlijk ook al gebeurd. Dat ik het zelf alleen nog niet helemaal in de gaten. Sparta levert de bal in. Dat is de reden van het ontevredenheid. Parsick speelt de bal even terug. Sepp van den Berg nu centraal achterin bij een een paar wijzigingen bij die ploeg. Klubtopscorer die is geblesseerd. Hij er niet bij. Een, uh... hij wordt eigenlijk gewoon vervangen door Pasisek daar voorin van Polen. Die is weer terug in het elftal. Hij speelt voor Lijon en Marcel is na een leed Staat centraal achterin. En daarom moet Freire weer op de bank plaatsnemen. Centraal achterin nu Peck met die jonge Sep van den Berg naast Dirk Marcel. Is advocaat intussen nog steeds druk bezig. Want dit vindt hij natuurlijk verschrikkelijk. Zo beginnen aan een wedstrijd al na een minuut 1-0 achter staan. Omdat je eigenlijk gewoon te slap begint. En niet staat op te letten in de openingsfase. Dat, dan heb je aan een trainer als advocaat een hele verkeerde. Maar ja, wat kan hij doen langs de kant om Sparta wakker te schudden? Vooralsnog staat Peck dus met 1-0 voor. krijgt het een groot de kans op de 2-0. Maar is dat misschien nog wel het enige goede nieuws voor Sparta Dat de ploeg van Van Schip pas één doelpunt heeft gemaakt. Via Younes Moktar. Nico Wans, ja, Bij Vitesse tegen Roda J.C. Pek nu naast de Vitesse op de ranglijst. Dus die, die moet eigenlijk wat. Willen ze op die plek blijven, hè? Ja, nou ze willen zelfs nog een beetje klimmen. Want als je naar het programma van Vitesse kijkt... dan hebben ze de nummers 14 tot en met 18. Daar moeten ze nog tegen in de laatste zes rondes. Waaronder dus deze wedstrijd. Dus ze kunnen zelfs nog denken aan plaats 4. Terwijl ze nu weg zijn via Berends aan de rechterkant van het veld. Die komt met een aardige voorzet richting Brian Linsen. Die voor de tweede paal opduikt. Die wordt goed verdedigd door Christian Koen, De verdediger van Roda JC. Linsen kreeg ook de eerste kans van deze wedstrijd. Na een lange trap van Kasja was hij ontsnapt aan de aandacht van de Roda Defensie. Bangard die probeerde hem nog te hinderen. Dat lukte ook wel aardig. Want dat schot kon uiteindelijk gepakt worden door uh, Heide Jurjus, de doelman van Rode JC. En daarna keek Lens nog heel eventjes naar uh, scheidsrechter of die zoveel werd gehinderd dat het een penalty waard was. Maar dat was niet het uh, geval. Terwijl nu Vitesse weer in aanval is aan uh, de rechterkant van het veld via Karavajev. Hij probeert er een hoekslop, uh, hoekschop uit te slepen. Dat lukt niet, want de bal karamboleert via zijn eigen benen over de achterlijn. En dus krijgt Rode JC de doeltrap. Rode dat natuurlijk de overwinning op Nac Breda een vervolg wilt, uh, wil geven. Dat straalt het ook wel uit in de openingsfase van de wedstrijd. Want het zoekt waar mogelijk de aanval. Heeft nog niet, nog niet geleid tot echte kansen voor de goal van Vitesse. Maar die zegen heeft de ploeg absoluut goed gedaan. Na een reeks van zeven wedstrijden waarin niet werd gewonnen. Maar we gaan weer naar Richard van der Maden. Bayern tegen Dortmund. 2-0, acht minuten gespeeld. Frank Ribery maakt hem en het... Uh... Allianz Arena het uh, publiek. Ja dat gaat helemaal tekeer. Wat een geweldige sfeer. In de openingsfase van dit duel. Want Bayern is ontketend. En overrompeld Dortmund in de openingsfase. Mooie aanval weer. Vanaf de rechterkant dit keer. Wordt het overzicht uh, goed bewaard. Door Müller. En dan is het uh, overstapje daar. Ik denk bewust gedaan door uh, Bayern. Door Martinez. En is het uiteindelijk dus Ribery Die daar heel dicht bij de goal. Simpel kan uh, binnenschieten. Weer gebeurt het dus. Via Müller die heel belangrijk is in dit openingsduel. Negen minuten gespeeld. En Dortmund weet eigenlijk niet wat het overkomt in deze grote wedstrijd. Deze klassieker in de Bundesliga in Duitsland. Bayern staat nu al op 2-0. Mooie goal van Ribery. De 1-0 was van Lewandowski. Terug naar Vitesse. Roda Nico Wansja. Ja, daar probeerde Roda ook een soort van overlompelingstactiek bij Vitesse toe te passen. Dat heeft wel geleid tot een aantal hoekschoppen. Maar nog niet echt tot kansen voor de goal van Jeroen Houwen, Die ook vanavond weer onder de lat staat... Bij bij Vitesse kreeg in de vorige wedstrijd de voorkeur... boven de nou ja, toch behoorlijk blunderende doelman Remco Pasveer. Hield toen de nul in de thuiswedstrijd tegen Heracles. En staat dus vanavond weer onder de lat bij de Arnhemmers. Die nu zien dat Rode JC mag ingooien. Halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Bal wordt verlengd door Shaheen, maar kan weinig met die bal. Dus levert hij hem in bij Kasia. En zo kan Vitesse gauw een bouwen aan een nieuwe aanval. Verbeurt na 10 minuten en nog altijd een 0-0 stand bij Vitesse tegen Roda. Gaan we weer terug naar Richard. Weer een goal. Nee, nee, nee. Ik was iets te enthousiast over Bayern München. Wat een geweldig begin van de thuisploeg. Dat moet wel worden gezegd. Maar de goal van Ribery uiteindelijk afgekeurd door de scheidsrechter vanavond. Dankert vanwege buitenspel. Dus na tien minuten blijft het voorlopig bij die ene goal van Lewandowski. Maar Bayern is oppermachtig tegen Borussia Dortmund. Voorlopig dus blijft het bij die... Eerste goal al in de openingsfase na drie minuten van de Pol Lewandowski. 1-0 dus. radio 1 langs de lijn. Ik maak even de jingle af. En dan kunnen we nu een plaatje draaien. Zo is het. Blondie. Was het destiny? Ik De your presence, dear, van Blondie. Bijna kwart voor zeven. We zijn iets eerder begonnen met NOS langs de lijn. Eerder dan u van ons gewend bent. Normaal beginnen we om zeven uur. We zijn om half zeven al begonnen. Het heeft te maken met twee duels. Die om half zeven. Waarom half zeven is afgetrapt zoals Pexwolle tegen Sparta. ook Saroglu. Ja, zelfs iets te vroeg hier afgetrapt. 1 voor half 7. Want toen het half zeven was, stond het al 1-0 voor pek. Want Mokhtar had na een minuut en acht seconden al uh, gescoord. En het staat nog steeds 1-0 voor pek. En uh, Richard, nu een echte goal bij jou Ja, weer. ja, ja. Nu weet ik het zeker. Het is uh, James Rodriguez, de Colombiaan. Die maakt hem 2-0. En nu zit hij wel, is er geen enkele twijfel. En komt uh, Joep Heinkes uit de dugout. Wat speelt Bayern goed, zeg. In het eerste kwartier tegen Borussia Dortmund. Dortmund dat echt geen enkele kans krijgt. En zich nog heeft gemeld in het strafstopgebied van Bayern. Ook nu is het weer randbuitenspel. Alaba met de voorzet vanaf de linkerkant. En dan de goal van Games Rodriguez. En zo binnen een kwartier. Twee voor Bayern, nul voor Dortmund. Ja, het is wel opmerkelijk. We hebben de beelden teruggezien. Volgens mij was de eerste buitenspel die werd goedgekeurd. de tweede geen buitenspel die werd afgekeurd. En nu de derde had er ook weer een luchtje aan. Maar ja goed, uh, dit uh, terzijde. Bij jou allemaal alles nog uh, rustig? Alles in, in orde, de... ja, de... ja precies. We hebben alles onder controle hier in Zwolle. 1-0 is het voor Pek na 16 Minuten zeker. En Peck is de betere ploeg, Okspark heeft 1. Één... Aardige kans gehad. Dat was een kopkans via Kramer in de achtste minuut. Hij kopte de bal naast. Verder heeft Peck het initiatief in de wedstrijd. Is Peck ook de betere ploeg? Nu weer bijvoorbeeld met Partisek. Die schiet. Schot gesmoord. Thomas dan bijna in de rebound. Maar Sparta haalt de bal op tijd weg. En kan zowaar in de counter met een gelukje. Kramer naar Verhaar. In een middencirkel. Die houdt dan wat in. Want heeft geen aspermogelijkheden. Maar is wel iemand die de bal heel goed vast kan houden. En krijgt de bal zelfs nu met wat Maso mee. Thomas Vaar ziet dan dat Muren naast hem vrij staat. Maar daar krijgt hij de bal niet. En dus is het Boer, de keeper van Peck, die de bal kan wegschieten. De Peck dat na de witte stop natuurlijk dramatisch presteert. Een ander woord kan ik er echt niet voor gebruiken. Want de ploeg staat 17e als je kijkt naar de resultaten in dit kalenderjaar. Slechts 7 punten behaald in 2018. Alleen Twente met 4 nog slechter. Maar dat is natuurlijk een contrast met die eerste seizoen zelf. Toen Peck boven ze kunnen presteren. Dat zei iedereen ook. Maar... Wat de ploeg in dit jaar laat zien, dat is dan weer onder het kunnen van wat de ploeg kan. Dus moet er toch op een of andere een balans worden gevonden. Zes wedstrijden op rij in de competitie, niet gewonnen. Laatste overwinning was op 6 februari, thuis tegen Herenveen. Dat was ook een krappe met 3-2 en daarna ging het dus alleen maar slechter. En kijk of het dan vanavond de tij gekeerd kan worden. Het ziet er dus goed uit als het gaat om het begin, want de ploeg staat met 1-0 voor. Als EZ Boué aan de rechterkant gooit... De bal komt uh, niet bij een ploeggenoot. Maar uiteindelijk wel weer terug bij EZ Boué. Omdat Sparta de bal ook niet helemaal weg krijgt. Marcel is dan achterin breed naar Sepp van den Berg. Die jongen met dat rode haar. De bal gaat dan naar links naar Van Polen. Peck houdt even wat in in deze fase. We hebben 17 minuten gespeeld. En Sparta ja, loopt ook achteruit. Niemand zet echt druk. Kramer die hobbelt er wat achteraan. Maar de rest van het elftal blijft gewoon eigenlijk stilstaan. En ja, Peck doet dan ook niet zoveel meer. Nu dan Dekker naar Van den Berg. Hij dan wel wat meer naar voren. Naar Quincy Menig. Man die aan de linkerkant van de avond staat bij PEC Centraal. Dus Partisek. En rechts Younes Namli aanvallende middenveld. Er is de man die gescoord heeft. Younes Mokhtar. Pek nog altijd in balbezit. Nu met Namli. man die aan de basis stond van die goal. Met een goede actie op het middenveld. En uiteindelijk met de voorzet die die kopgoal opleverde van Mokhtar. Via Marcellus gaat het naar Thomas. Aan de rechterkant van het veld. Sparta loopt achter de bal aan. Nu een versnelling bij Pek. Mokhtar naar Ezebue. Die haalt de achterlijn. Die bal lijkt de achterlijn te zijn gepasseerd. Dat is ook zo. Dus komt er een doeltrap aan voor Sparta. Doelman Yannick Hoed. gebaarde de Nijhuis. En dat is. Uh... Een wisselspeler die eigenlijk in de ploeg is gekomen in deze wedstrijd. Want Nijhuis zou deze wedstrijd helemaal niet fluiten. Maar de scheidsrechter die hier oorspronkelijk op stond, Joey Kooi, die is geplaceerd. En dus werd vandaag bekend dat Nijhuis hem gaat vervangen. En dat doet hij vooralsnog accuraat en ruim voldoende. 1-0 voor Peck na 18 minuten tegen Sparta. Gaan we kijken bij Nico Wansia. Ja. Bij uh, Vitesse tegen Rode JC. Moet er een beetje op gang komen, heb ik het gevoel, toch? Ja, langzaam maar zeker begint het een beetje te komen. Ik moet zeggen dat Rode JC toch wel aardig begon aan de wedstrijd. Maar dat leidt niet tot kansen. Inmiddels wordt Rode wat teruggedrongen door uh, Vitesse. Dat inmiddels ook een paar mogelijkheden heeft gehad. Eerst een voorzet van Berends vanaf de rechterkant van het veld. Mount legde die bal met zijn hoofd terug op Kasja, Maar zijn kopbal werd gepakt door Jurjus. En zojuist een aardige poging van Karavajev. De rechtsbek van Vitesse. De poging die ging net voorlangs. En zo begint Vitesse dus langzaam. Maar zeker iets beter in de wedstrijd te komen. En wordt Roderje Seba te teruggedrongen. Al biedt het misschien ook weer wat ruimte voor de tegenstoten van de ploeg uit Limburg. En dat zou dan moeten gebeuren via bijvoorbeeld de snelle Rosheuvel. Of de handige uh, Avi die aan aan de linkerkant van het veld staat geposteerd... en in de vorige wedstrijd de matchwinner was tegen Nac Preda. Deze tweede bal wordt niet opgepikt door Koem. Die laat de bal gewoon over de zijlijn lopen... waardoor hij mag gaan ingooien. Het gebeurt een meter of tien voor de middellijn... aan de rechterkant van het veld. Ronnie zei dat de laatste jaren eigenlijk voortdurend kansloos is geweest... hier in Gelgedoom. Want in de laatste zes wedstrijden... de laatste zes edities van Vitesse Roda... leed het steeds een grote nederlaag... met de doelcijfers van in totaal 22, voor en twee te of 22 tegen en 2 voor. En die 2 voor die werden nog gemaakt in de meest de oude uh, wedstrijd van die uh, serie, dat is alweer zeven jaar geleden... dat ze hier voor het laatst gescoord hebben. Dus uh, nou, benieuwd of ze vandaag wat meer in de melk te brokkelen hebben. Daar uh, lijkt het voor alsnog wel op. Want het staat na een minuut of 19 nog altijd 0-0 hier in de Gelgedam... bij Vitesse tegen Roda. Goed, gaan we weer naar Bayern München tegen Borussia Dortmund. Ik zag net een staartje voorbij komen, uh, Richard, met... Uh... Ik geloof 52% balbezit voor Bayern en iets onder de 50% voor... Uh, 48% dan in dat geval voor Borussia Dortmund. Schoten 4 om 4 geloof ik. En als het dan 2-0 staat kan je zeggen dat Bayern redelijk effectief bij de kansen ontspringt. Ja, dat is ook zo. Borussia is... Uh... Alleen in het begin even via Batsuhayi. Nu een schot van uh, Arjen Robben dat maar net naast de doel gaat van Dortmund. 19 minuten gespeeld, 2-0. Maar alleen in het begin is Dortmund even gevaarlijk geweest. Maar je ziet gewoon dat Bayern uh, heel erg effectief is. En dat, uh, is het, dan is het niet eens nodig dat je altijd uh, de bal hebt. Terwijl ik nog eens eventjes kijk naar uh, die waar Burki, de keeper van Dortmund. De tweede goal van Bayern van Games. Toch niet helemaal vrij uitgaat. Bayern is uh, gewoon de betere ploeg. Speelt. Heel direct, direct naar voren gericht in alles wat ze doen eigenlijk. De verdediging staat goed. En Dortmund mag dan vier keer op doel hebben geschoten. Maar echt gevaarlijk was dat allemaal niet. Terwijl Bayern eigenlijk vanaf het begin in een geweldige entourage in de Allianz Arena stormachtig speelt. En de medespelers heel makkelijk continu weten te vinden. Nu Dortmund vanuit de as van het veld. Maar ook dit schot is eigenlijk niet echt gevaarlijk. Vanuit het middenveld van Pulisic. In de handen van de keeper van Bayern München, Sven Ulreich. 2-0 werd het dus eerder vandaag in de Bundesliga bij Schalke Vrijburg. En dat betekent dat Bayern München vanmiddag in het eigen stadion... dus geen kampioen nog kan worden van de Bundesliga. Het was er overigens denk ik een hele, hele mooie wedstrijd voor geweest vanmiddag. Maar goed, we spelen nog een uh, groot aantal minuten. Robben nu met een paasje naar de rechterkant. Richting uh, Thomas Müller. Maar die wordt dan van de bal afgeschleden door Smelzer. Robben was nog een klein vraagteken voor deze wedstrijd... Had Vorige week wat last van een beknelde zenuw. Maar hij is er gewoon bij spelend vanaf de rechterkant. En als Bayern misschien gebeurt het dan wel volgende week. Kampioen wordt van Duitsland. Dan betekent dat de zevende titel voor, Bayern, voor uh, Arjen Robben bij Bayern München. En dat is natuurlijk een uh, hele bijzondere prestatie. Hummels. Verdedigt nu uitstekend ten opzichte van Batsouaï. Zo wint Bayern ook de meeste duels. Deze paas naar Ribery wordt binnengehouden. Maar Bayern speelt op de eigen helft. Dus vooralsnog even geen gevaar voor Dortmund. 21 minuten gespeeld. 2-0 de voorsprong voor Bayern. Goed, na 68 seconden lag hij er al in voor Peck Moktar. 1-0. Amma, als ik dik advocaat was dan zou ik helemaal gek worden op de bank. Ja, en dat wordt hij ook, hoewel hij nu wel weer een beetje is gekalmeerd, heb ik het gevoel. Hij zit uh, bij nog steeds die 1-0 stand in Zwolle, voorsprong dus voor Pek. Hij zit rustig en hij uh, zit niet schuimbekkend, wat, wat ik wel zag in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Want toen was hij ook echt furieus en uh, ging hij van hot naar her om maar te zeggen wat er allemaal niet aan klopte. En dat was een hoop bij Sparta. Maar nu zit hij naast zijn assistent, Fred Grim, die uh, toch een bittere pil moest slikken deze week, zeg. Wat heet, want toen hij met advocaat meeging naar Sparta, kon ook hoofdtrainer worden van Kambuur Grim. Toen... Er werd toch aangenomen dat Grim als advocaat zou vertrekken volgend seizoen de hoofdcoach zou worden van Sparta. En toen werd opeens bekend vorige week dat Henk Frezer is aangetrokken als nieuwe trainer op het kasteel. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, zal Fred Grim gedacht hebben. Maar hij zal ermee moeten omgaan. Hij stopt ook gewoon bij Sparta na het eind van dit seizoen. Want Frezer neemt zijn eigen assistent mee. En dus uh, moeilijke tijden voor Grim daar op de bank naast advocaat. Sparta krijgt dus een nieuwe coach. Maar vooralsnog advocaat de hoofdverantwoordelijke. En die moet Sparta natuurlijk in de zien te houden. Balverlies nu. ...van Sparta net buiten de middencirkel. Rick Dekker neemt over voor Peck. Opent aan de rechterkant bij Passisek. bal is te hard en vliegt over uh, Passisek heen. en gaat over de zijlijn. ingooid dus voor Sparta. Net een uh, kans die leek te ontstaan voor Peck. Na een mooi steekballetje van Mokta. Maar Passisek stond... Met hij je buitenspel. Iets minder nog. En daardoor uh, schoot hij wel voor langs overigens. Maar mocht dat niet eens meer. Omdat uh, de vlag van de assistent zich de lucht in was gaan. We hebben een kwart wedstrijd gespeeld. In Zwolle pekt de betere ploeg. Maakt dus heel vroeg een doelpunt. Na 68 seconden, Jonas Mokter. En dat is nog steeds de goal die deze twee ploegen schijt in Zwolle. Ja, balbezit zegt niet veel Richard van der Maan. Nee, het is vanuit de omschakeling. Het is razend effectief. En het is gewoon 3-0 voor Bayern München. En de goal wordt gemaakt nu door Thomas Müller. Voor mij de beste speler tot nu toe in dat eerste kwart van deze wedstrijd tegen Dortmund. Heel veel vanuit de as. En wat... Voetbalt Bayern dan toch makkelijk via Games. De bal gaat naar de buitenkant. En dan is de voorzet van de Colombiaan op maat. En is het Müller met één voetbeweging die die bal tegen de touwen schiet. En zo lijkt het nu al een kansloze wedstrijd voor Borussia Dortmund. 3-0 voor Bayern tegen Dortmund. Wij gaan eventjes naar de Gelderdoom, naar Nico. Want daar vieren de fans uit Limburgfeest. Het is Roda JC dat op 0-1 komt in de 25e minuut van de wedstrijd. Na een afgemeten voorzet van Van Steenkisten aan de linkerkant van het veld. Hij legt de bal pan klaar op het hoofd van Dani Shaheen. En de spits die knikt de bal handig achter Houwen in de lange hoek. Nou, Niet eens echt in de hoek, want Houwen staat redelijk in het midden. Had er misschien nog bij gekund. Maar er zit een lastige stuit in die goede kopbal van Dani Shaheen. En zo staat het na 25 minuten ineens 0-1 voor Roda JC. Hier bij de wedstrijders tussen Vitesse en Roda. Tjoe, En dan is uh, Sparta dus een uh, plekje ge gezakt. Als het zo blijft, ja, allemaal. Dus heel slecht nieuws, dit voor Sparta. Wat daar in Arnhem gebeurt. De voorsprong voor Roda. En hier staat Sparta achter. Met 1-0 tegen Pex Vollen. Daar komt Mokhtar weer. Want Pek is nog altijd beter. Nu met de bal naar Menig. Die moet hem even terugleggen op Thomas. Thomas opent er aan de rechterkant. Goed gezien. Ezi je schiet de bal tegen het lichaam van Nelom. Wel een hoekschop voor Pex Vollen. Maar ja, het is tijd wat je wisselen daar onderin. Want tot aan een paar weken geleden stond Sparta gewoon hopeloos onderaan. En kon de Ploemer niet winnen. Ook niet onder leiding van advocaten. Toen waren er opeens twee overwinningen op rij. En ja, toen zag het er opeens weer een stuk beter uit voor Sparta. Overwinningen tegen Ado en tegen Roda. En toen leken ze even weg van die laatste plaats. Maar ja, dat kan heel snel gaan. Roda wint vorige week van NAC. En nu staan ze ook weer voor. En moet Sparta weer vrezen. Hoekschop van Peck Zwollebal gaat richting Van de Berg. Maar de bal wordt weggekoppeld door Chabot. Sparta krijgt de bal niet helemaal weg. Nu wel Sanusi, Ahanach en Verhaar. Aan de rechterkant. Het elftal staat wel van Sparta. Het is ook niet dat de ploeg heel slecht speelt in deze wedstrijd. De mist alleen een beetje dat stukje overtuiging. Dat je wel zag in die wedstrijd tegen Ado en Roda. Nu Kramer die de bal goed binnenhoudt. Bal gaat terug naar Nederland. 27e minuut. Pek Sparta 1-0. Als Sarnoussi de bal even terug speelt op Fischer. Fischer die samen met Chabot het centrale verdedigingsduo vormt van Sparta. Geen Michel Breuer. Die zit op de bank. En dat zal hij de laatste weken van zijn loopbaan waarschijnlijk wel blijven doen. Want hij heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen met voetballen. En ja, pas eigenlijk toen advocaat hier coach werd. Werd duidelijk dat er voor Breuer geen toekomst was. Want onder Pastoor speelde hij altijd. wat was het zelfs de aanvoerder, maar. Advocaat moest niet zoveel van Breuer hebben. Breuer trekt zijn consequenties en heeft aangekondigd na dit seizoen te stoppen met voetbal. Een avond van Sparta waar muziek in zit. Schot is uh, uitstekend van Verhaar. De ribak moet erin, maar die gaat er niet in van Michiel Kramer. Hoe krijg je hem naast? Wat een kans voor Sparta. Maar hij gaat er niet in. Het schot van Verhaar op de vuisten van Boer en Kramer. Bal voor het binnentikken. Maar hij schuift hem naast. Dus staat het nog altijd 1-0 voor Peck Zwolle. Nou, Kort voor 7 nog even bij Nico kijken in Arnhem. Maar dus 0-1 staat in het voordeel van Roda JC. Doelpunt van Roda in Arnhem, dat is een tijdje geleden. In 20 januari 2011 was dat voor het laatst. Het gebeurt wel in een fase dat er weer wat meer mogelijkheden waren. En we hebben een uh, poging gezien van, uh, van voor. in bal gaf op Linsen net te hard. Anders was dat een grote kans geweest voor de aanvaller van uh, Vitesse. Nu is het 0-1 bij Vitesse tegen Roda. Goed, daar dus 0-1 en Pex Holle tegen Sparta. Daar staat het 1-0. Graag tot zo, na 7 uur. Okay. NPO Radio 1. Besties, besties, besties. Van alle 75-plussers in Nederland voelt meer dan de helft zich eenzaam. Eenzaamheid onder ouderen neemt alleen maar toe. Maar wie gaat dit probleem nou eens oplossen? Kwesties. En in veel gemeenten barst dit weekend de strijd los om het mooiste en grootste paasvuur. Gevaar voor de volksgezondheid, zegt de een. Mooie traditie, vindt de ander. Tijd voor minder paasvuur? Kwesties. Kwesties. Morgenavond om 8 uur. Het debatprogramma Kwesties. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bol.com heeft groot ingekocht, dus zijn er 10 dagen lang superdeals. Met alleen vandaag 40 rollen paarse toiletpapier van 15,99 euro voor maar 9,99 euro. Ga dus snel naar Bol.com.